...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Weggebruikers moeten volgens Rijkswaterstaat... ...en de Verkeersinformatiedienst rekening houden... ...met een drukkere ochtendspits dan normaal. De ANWB verwacht juist een minder drukke ochtendspits omdat bouwvakkers vanwege de vorst niet werken en mensen een snipperdag nemen om te schaatsen. Bovendien wordt er weinig sneeuw verwacht en de ANWB wijst erop dat de spits vorige week op sneeuwloze dagen ook rustig was. Rijkswaterstaat zegt voldoende zout te hebben om tot en met de avondspits te kunnen strooien. Toch worden de spitsstroken gesloten als de wegen te glad zijn. De meeste treinen rijden de komende dag ook weer volgens de normale dienstregeling. Op de lijnen van Den Haag naar Utrecht en Rotterdam naar Utrecht rijden wel minder intercities. Bovendien moet op een aantal stations een extra overstap worden gemaakt om de bestemming te bereiken. De Britse overheid doet er alles aan om vandaag zoveel mogelijk scholen weer open te krijgen. In Groot-Brittannië gingen veel scholen vorige week vanwege het heftige winter weer dicht... Terwijl de middelbare scholen vandaag met de eindexamens beginnen. Scholieren die ze niet maken kunnen ze waarschijnlijk pas in juni inhalen. Volgens de BBC zijn in Groot-Brittannië tot nu toe 27 mensen omgekomen door het winterweer. In België zijn snelwegen glad door opvriezende sneeuw op Zoab-asfalt. En in veel Vlaamse gemeenten is het strooizout zo goed als op. Ook in Duitsland worden de problemen verergerd door gebrek aan strooizout. In het midden, noorden en oosten van Duitsland wordt vandaag weer veel sneeuw verwacht. en Veel dorpen in Noord-Duitsland zijn van de buitenwereld afgesloten. Rafael van der Vaart heeft gisteren in de Spaanse voetbalcompetitie waarschijnlijk een spierscheuring opgelopen. In de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Mallorca werd hij na 20 minuten uit de wedstrijd geschopt. Hij verliet het veld op een brancard. Vandaag wordt van der Vaart verder onderzocht. Dan moet blijken hoe ernstig de blessure is.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 that, it just, it just gets better.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 The light. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. And when I smile, I'll be thinking of you. Oops Thank <laughs> you.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 1 1 5 2 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl My skin, I ache again. I'm over here. Here comes the winter's rain to cleanse my skin.